Twee uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In het amateurvoetbal zijn gisteren twee spelers aangehouden... omdat ze de scheidsrechter hadden mishandeld. Dat gebeurde bij wedstrijden in Haarsteeg bij Den Bos en Ottoland bij Gorkum. In Haarsteeg vloerde de aanvoerder van RWB uit Waalwijk de arbiter... nadat hij bij de kampioenswedstrijd een gele kaart had uitgedeeld. En hij gaf hem een paar klappen. De scheidsrechter raakte niet gewond, maar wil nooit meer fluiten. Bij Otto Land kreeg de scheidsrechter een klap in zijn nek van een speler van SCMA uit Dordrecht nadat hij een strafschop had gegeven aan de tegenstander. Toen hij bijkwam gaf hij drie rode kaarten en staakte hij de wedstrijd. Sinds de dood van een scheidsrechter in Almere in december zijn bij het meldpunt voetbalgeweld meer dan 60 meldingen binnengekomen van bedreigingen of mishandelingen van scheidsrechters. Zes PvdA-kamerleden hebben grote moeite met de afspraak in het regierakkoord dat illegaliteit strafbaar wordt. Ze stemmen er alleen mee in als de motie die vandaag op de ledenraad wordt ingediend door het lid Terphuis volledig wordt uitgevoerd. Dat zou betekenen dat de strafbaarstelling niet snel kan worden doorgevoerd. In de motie staat onder meer dat vreemdelingen die buiten hun schuld niet snel terug kunnen naar hun land, snel een verblijfsvergunning moeten krijgen. En dat mensen uit de vreemdelingendetentie moeten worden vrijgelaten als er geen zicht is op hun uitzetting. In Turkije zijn negen mensen aangehouden voor de twee bomaanslagen in de Turk-Syrische grensstad Rehanli. Bij de aanslagen kwamen gisteren 46 mensen om het leven. De aanvallen zijn volgens de autoriteiten uitgevoerd door een groep die verbonden is met de Syrische Inlichtingendienst. Mogelijk zijn de aanslagen een vergelding, omdat Turkije zijn steun heeft uitgesproken voor de oppositie in Syrië... en zich kritisch heeft geuit over het regime van president Assad. De Syrische regering ontkent elke betrokkenheid bij de aanslagen. Het weer, buien, maar vooral in het westen en zuiden ook wat zon. Het wordt 11 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. En er staat een stevige westelijke wind. Ook morgen is het wisselvallig. Later de komende week wordt het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Fielen staan er bij Eindhoven op de A2 vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Heide en knooppunt De Hocht 5 kilometer... Een autobrand op de A9, Alkmaar Amstelveen. Tussen het Plein en Knoopend Raasdorp, 4 kilometer. De file groeit razendsnel, want de hoofdrijbaan is even dicht. Op de A28, Assen naar Hogeveen. Daar is een ongeluk met een paardentrailer geweest... in de buurt van de afrit Westerbork. Dat levert 2 kilometer file op. En een korte file op de A50, arnhem Os Tussen Heteren en Knoopend Ewijk, 2 kilometer.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 Bijzonder goedemiddag, een vernieuwd geluid binnen het vertrouwde ijzersterke raamwerk en het begin van een volgend tijdperk. Binnenkort is ook deze tune niet meer weg te denken. Tot 6 uur is dit langs de lijn. Met een mooi unicum eens in de zoveel tijd dat alle voetbalwedstrijden om half 3 tegelijk beginnen. Spannend is het vooral om de laatste playoff-tickets. Het gaat daarbij tussen Groningen, Heerenveen en Ado Den Haag. Groningen speelt thuis tegen Ajax. Roda speelt thuis tegen Heerenveen. en Pexwolle ontvangt Ado Den Haag. Maar al gestart in Barcelona, Grand Prix Formule 1. Louis Dekker. Ja, we zijn net een half. Een minuut bezig en in de eerste seconde is al iets gebeurd, namelijk de Mercedes die van plek 1 en 2 vertrokken. Rosberg en Hamilton hebben het nu al zwaar. Vettel is Hamilton voorbij, Rosberg leidt nog, staat onder druk. Daarachter duwt Alonso en als we verder achter in het veld kijken, zien we Guido van der Garde die één plek heeft verloren en als negentiende in de eerste ronde zit. Andere sport vanmiddag. Negen etappen van de Giro d'Italia. Waar Robert Gezing derde staat in het algemeen klassement... na de tijdrit van gisteren. Derde wedstrijd tussen Oranje-Zwart en Kampong. Dat is mannenhockey. Halve finale play-off. Rotterdam plaatst zich over die finale. En de tegenstander komt dus uit die wedstrijd van vanmiddag. En waterpolo. Vrouwenwaterpolo. Derde wedstrijd. playoff ravijn tegen Zeil. mm -hmm. Hij heeft altijd graag waar voor zijn geld, deze man. Hij speelt altijd wat langer door, zo ook hier natuurlijk. Dancing in the dark, Bruce Springsteen. We gaan weer naar de Grand Prix van Barcelona. De grote mannen zaten allemaal al meteen vooraan, Louis. Ja, ja, en de grote mannen die nog niet vooraan zaten zijn bezig om naar voren te komen. Want ook Felipe Massa heeft zich de top 6 ingeknokt, als je dat een grote man mag noemen. Maar Rosberg is de leider. De vraag is alleen voor hoe lang. Het is een merkwaardig verhaal. Mercedes, Rosberg en Lewis Hamilton. In kwalificatie onverslaanbaar de afgelopen drie Grand Prix. Maar in de race is de race pace, zoals dat heet, die is er dan niet. Het zakt dan in elkaar. Ze moeite om die plek te behouden. Hamilton heeft bij de start al twee plekken verloren. Vettel en Alonso zijn er voorbij. En diezelfde Vettel en Alonso zijn nu aan het proberen om Rosberg te verschalken. En het lijkt een kwestie van tijd dat zal gaan gebeuren. Want Rosberg heeft niet de macht om weg te rijden. Is eigenlijk alleen maar eens zijn spiegels aan het kijken probeert de deur dicht te gooien. Tot nu toe lukt dat. Maar goed, we zijn nog maar een paar rondjes onderweg. Ik kan me niet voorstellen dat dat heel lang in deze, in deze posities uh, gaat, gaat blijven hangen. Er gaat iets veranderen aan de kop van het veld. Gaan we achteraan, het, uh, achter, aan de achterkant van het veld kijken... zien we Guido van der Garde, maar niet helemaal met de rode lantaarn. Wat heet? Hij is de best of de rest. Hij is zelfs gestegen van de 19e naar de 18e plek... omdat hij valt, Bottas, de Williams-coureur uit Finland, voorbij is... Dus hij laat niet alleen uh, laten we zeggen, de achterhoede teams, de concurrenten uit de achterhoede teams achter zich. Hij heeft ook nog een Williams-coureur achter zich. Dus die eerste ronde doet hij wederom hartstikke goed. En uh, ja, het is, het is, je, kan, je kunt dan kijken, misschien kan hij nog naar 17, 16, 15. Maar hij rijdt op dit moment achter de McLaren van Jensen Button. McLaren, ja, moeizaam verhaal dit jaar. Maar nog altijd een klap sneller dan de Caterham van Van der Garde. Aan de kop van het veld blijft vooralsnog alles bij het oude. Rosberg 1, Vettel 2, Alonso 3. Dat wordt het gevecht voor pakweg de komende 10-15 ronden. Belangrijke overwinning voor Valencia vandaag in de Spaanse Primera Division. In de felbegeerde strijd om de vierde plek won Valencia de uitwedstrijd... tegen Rayo, Rayo Vallecano met 4-0 door onder meer twee goals van Soldado... En de titelverdediger in Spanje, Real Madrid, kwam gisteravond bij Spanjol niet verder dan 1-1. En daardoor is Barcelona zonder te spelen weer kampioen van Spanje geworden. Het is de 22e landstitel voor de Catalanen. We gaan er even over doorpraten met onze correspondent Edwin Winkels. Edwin, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is er in Barcelona gereageerd op het kampioenschap? Nou, eigenlijk gisteravond vrij mat. Er gingen nog geen 2000 mensen s'avonds laat de straat op. Het was rond middernacht dat de wedstrijd Espanyol-Real Madrid was afgelopen. En om op de Rambla traditioneel de titel te vieren... Uh, iedereen is een beetje in afwachting van het grote feest morgen. Dan gaat de ploeg in een, uh, in een uh, open bus urenlang door de, door de stad toeren naar het stadion. Dat ook helemaal vol zal zitten. Maar, maar ja, verder wel vandaag de kranten natuurlijk allemaal enthousiast over, over een uh, kampioenschap. Dat wel dat al wekenlang verwacht werd door die grote voorsprong op, op Real Madrid. Dus het was eigenlijk een beetje wachten op het moment. En misschien ook na de teleurstellingen in de Champions League. Tegen Bayern München die uitschakeling en die, die, die heel veel doelpunten tegen dat het enthousiasme een klein beetje was bekoeld. Ja, want hoe, vraag je vraagt zich maar af, is het seizoen wel geslaagd met deze landstitel? Of, of, of die, is die uitschakeling in de Champions League nog wel belangrijker? Nou, er wordt altijd gezegd, kampioenschap is het belangrijkste. Dat is toch het toernooi van de regelmaat. Het zijn 38 wedstrijden is Real Madrid altijd de tegenstander om te, om te verslaan natuurlijk. En dat heeft Barcelona in, in, in vier van de laatste vijf jaar gedaan. Real Madrid is het vorig jaar kampioen. En een jaar later heeft Barcelona gelijk die titel alweer teruggepakt. Dus dat is voor de ploeg toch het allerbelangrijkste. Dat zeggen de spelers ook. En, en uiteindelijk, ja, ze blijven elk seizoen prijzen winnen. Dit seizoen wat minder. Alleen maar tot nu toe. Dit, of alleen maar dat kampioenschap. Waar ze daarvoor soms vijf, zes prijzen per seizoen wonnen. De Champions League, Supercups, Wereldbeker, et cetera. Dus wat dat betreft is het wat minder. Maar ja, als je zo verwend bent, met inmiddels 21 prijzen in die laatste vijf jaar... Dan, uh, dan kan je gauw zeggen van kampioenschap, het is net niet geslaagd misschien. Maar toch inderdaad, alleen dat kampioenschap, maar ook een beetje de manier van voetballen. Wordt er veel gesproken over dat, dat voetbal, want daar wordt hier zoveel over gesproken. Misschien een beetje aan het einde van dat tijdperk is dat ze iets anders moeten gaan verzinnen. Wordt daarover gesproken of zeggen ze nou we oh. wagen... Gewoon niet zo goed in dat voetbal. En daar gaan we gewoon mee door. Wat dat betreft hebben we de opmerkingen van zowel de trainer, Tito Villanova, als, als de voorzitter. Villanova die maandenlang weg was. Het was een heel moeilijk seizoen ook. Hij werd voor kanker behandeld, kon zijn ploeg niet leiden. Dat deed dan een tweede trainer die, die vorig jaar nog maar videoanalist was onder Guardiola. Dat is niet makkelijk natuurlijk. Villanova zegt, deze spelers zijn gewoon nog allemaal heel erg goed. Uh, zijn redelijk jong. Uh, we moeten wel wat versterkingen hebben. Maar ik ga niet echt de hele zooi overhoop gooien. Het, uh, we hebben gewoon heel veel pech gehad, zegt hij net in de, in de maanden van, van tegen Bayern München in de Champions League, ook tegen AC Milan en Paris Saint-Germain. We hebben heel veel blessures gehad. Uh, niet iedereen was even fit. Messi natuurlijk wegvalt en die zo belangrijk is. En voorzitter Rosé zegt van, nee, uh, iedereen die nu waarschuwt voor het einde van een cyclus, dat is niet zo. We hebben nog altijd een fantastische ploeg. Dit voetbal is, heeft ons jarenlang gebracht. Uh, al die prijzen die we hebben gewonnen. En dit voetbal zou Barcelona altijd blijven spelen. Alleen natuurlijk, de ploeg zou gek zijn als, als ze helemaal stil zouden staan. Dus we kunnen wel wat versterkingen verwachten. En misschien Kleine aanpassingen aan het systeem. Maar het is toch een voetbal waarmee ook dat door anderen gekopieerd is. En, en, en waarmee onder andere Bayern München uh, besloten heeft ook uh, de top van Europa te halen. En niet met het ultra-defensieve voetbal van vele andere ploegen. Ja, Barcelona speelt toevallig vanavond nog in Madrid tegen Atletico. Dan even over Real Madrid gesproken. Um, nou ja, ze wisten natuurlijk al een tijdje dat ze afstand moesten doen van die landstitel. Is, is het een beetje het, het PSV van Spanje? Ja, honderd uh, keer onrustiger, dat wel. Uh, trainer die nog honderd keer meer onder vuur ligt dan advocaat bij PSV waarschijnlijk. Die ook honderd keer uh, brutaler en eigenwijzer is dan advocaat, Mourinho. Uh, maar ja, Real Madrid... dat. dat... Inderdaad dat kampioenschap, ze kunnen nog vrijdag spelers spelen om de beker tegen Atletico Madrid de finale in Madrid. En dat is dan voor hun echt een troostprijs. Als je, ik had het net over die 21 prijzen van Barcelona in de laatste vijf jaar. In die vijf jaar heeft Real Madrid er maar vijf gehaald. Waarvan één kampioenschap en verder eigenlijk alleen bekers of supercups. Dus voor een grote ploeg van Real Madrid die die, die voorheen echt jaren achtereen domineerde... Uh, zijn dit hele zware jaren, ondanks die ongelofelijke investeringen... ondanks de aanwezigheid van de tweede beste speler ter wereld. Hier Ronaldo. Uh... Ondanks de aanwezigheid van de special van de trainer die zichzelf de beste van de wereld vindt. Is het allemaal net niet gelukt. En is er een enorme onrust. Nu zeker Mourinho die al weken lang zijn, afscheid, uh, of zijn afscheidzin speelt. Die waarschijnlijk dus ook zal vertrekken. Die door zijn spelershart wordt aangepakt. Wat ook nooit gebeurd was. Uh, landgenoten of, of team Pepe bijvoorbeeld. Braziliaanse Portugees. Die, uh, die de doelman Casillas verdedigt. Een idool Casillas. Die zet Mourinho al weken, maandenlang aan de, aan de kant. Wat dat betreft is de onrust enorm groot. En zullen zij meer moeite hebben misschien om, om er weer bovenop te komen dan Barcelona? Onrustig, maar ze kunnen de beker nog winnen. Real Madrid. Het zijn winkels vanuit Spanje, dankjewel. Live Sport. Tot 6 uur, NOS langs de lijn. Met Tom van Hek en Tom van Peperstraten. The Shocking Miss Emerald, Caro Emerald en Liquid Gold. Negen wedstrijden vandaag die allemaal tegelijk om half drie... Beginnen. Feyenoord, NAC, Vitesse, VVV en Twente, PSV, die zijn door ons bemand. We houden u ook op de hoogte van die andere wedstrijden. Willem 2 AZ, Utrecht, Heracles en NEC tegen RKC. En de spanning vanmiddag zit natuurlijk in rond wie zich gaat plaatsen voor die play-offs Voor de voorronde van de Europa League, allemaal rond die 7e, 8e plaats. Een van die wedstrijden die er erg toe doet, Henk Kok, is uh, FC Groningen tegen Ajax. Ajax is natuurlijk al kampioen, maar die gaan die wedstrijd niet laten lopen, denk ik, hè? Nou, ik denk het eerlijk gezegd van niet. Van als ik even naar de opstelling kijk van Ajax, dan is die opstelling... dat is absoluut geen feestopstelling. Frank de Boer heeft ook op de persconferentie gezegd de afgelopen vrijdag... dat het absoluut geen feest wedstrijd wordt. Ik kan alleen zeggen dat Sillerson in de goal staat. Maar Sildersen heeft een paar voortreffelijke wedstrijden gekiept... als vervanger van Vermeer toen die geschorst was. Ik denk even aan de wedstrijd tegen PSV. Paulsen speelt voor Sjeunen. Sjeun heeft een knieblessure en Boerrichter is in het veld, staat in het veld voor Fischer. Maar Paulsen en Boerrichter, daar waren... En ook al, de ieder geval, is de vorige week in de kampioenswedstrijd van Ajax tegen Willem II. Kortom, Ajax neemt deze wedstrijd, althans, zoals ik er tegenaan kijk, voorafgaande ontmoeting. Je moet alleen maar afwachten wat er op het veld gebeurt. Wel, wel buitengewoon serieus. De Boer heeft ook gezegd dat we moeten gewoon met, met durven en nef spelen. En bovendien, we kunnen nog een heel, heel, heel klein prijsje pakken. ...namelijk spelen met de een gepasseerde verdediging van de Eredivisie. En Ajax heeft tot dusver 31 goals tegen en Twente heeft 32 goals tegen. Dus een nou ja, kleine kanttekening even. Ik uh, kijk ook nog even naar de opstelling van FC Groningen. Daar mis ik Zeefuik. Zeefuik zit ook niet op de, uh, op de bank. Hij is gewoon gepasseerd. En een collega van mij die merkte gekke op, Zeefuik is waarschijnlijk niet door de weging gekomen. Ik kijk dan nog even naar de stand. FC Groningen staat op de zevende plaats. Heeft een punt voorsprong op Heerenveen. Heeft 42 punten. Na doen Haag, 40 punten. Met andere woorden, FC Groningen heeft voldoende aan een gelijk spel. En als FC Groningen verliest van Ajax en bijvoorbeeld Herenveen en Ado Den Haag verliezen ook, dan is er helemaal niks aan de hand. Maar als FC Groningen verliest, moeten ze kijken naar de resultaten van Herenveen en Ado Den Haag. Dat is de situatie vooraf. En ik denk eerder gezegd, dan moet je nog even afwachten... dat Ajax vandaag gaat spelen in het nieuwe uiten nu, Dat roze en zwart waar zoveel over te doen is. Ik heb er eerder gezegd geen mening over. Ik heb niet zoveel meer kleren. En je vindt het mooi of je vindt het lelijk. Zometeen gaat deze wedstrijd beginnen. Onder leiding van scheidsrechter Wiedermeijer. Ik u ook nog even dat de hoofdsponsor van Groningen... Essent voor vier jaar bijtekende. Dat werd ook bezegeld net voor de wedstrijd daar. Ja, En dan Heerenveen ook nog volop in de strijd... voor dat play-off-ticket voor de Europa League. Het speelt de uit. De tegen Roda en als Roda speelt zonder Malki en de Moesje laat het een beetje lopen, hè Bas Tichler? Ja, daar lijkt het wel op. Moesje is gebaseerd, Malky zit op de bank. Uh, daar komen nog wel wat probleempjes bij bij Roda. Waar Biemans is geschorst, waar Danilo een vraagteken was, maar een uitroepteken is geworden en er ook niet bij is. Iedereen met kwetsuren, licht of wat zwaarder speelt sowieso niet. En Roda richt zich eigenlijk natuurlijk al op donderdag. Als de na-competitie wordt aangevangen tegen de Graafschap, dan gaat het er echt om zodat we nu Libedinsky in het elftal krijgen bij de ploeg uit Limburg. Nemet links voorin. En nog wat andere namen op het middenveld. Bijvoorbeeld De Beulen weer is. Daar is Sucuïn die rechtsback was nu weer middenvelder geworden. En zien we bijvoorbeeld als linksback. Kortom dat elftal is een beetje door elkaar geschud. En bij Herenveen gaat het er dan natuurlijk nog wel om. Dus die willen wel. Die moeten ook hebben dan de pech dat Juricic toch de smaakmaker er niet bij is. Vanwege zijn gebroken rib En dat op moederdag papa een basisplaats krijgt. Zo hoort het ook. Uh, Kruiswijk is er niet, want hij is gebaseerd geraakt aan zijn Lies. Duurt het echt zo lang totdat jullie hem doorhalen? Ja, nee, ik ga wel leuk, Bas. Okay. Tom, tom, tom, bij Tom duurt het echt ja, leuk. Uh, Kruiswijk niet, want gebaseerd aan de Lies en Rijtala wel. Die is linksbekken. Voor de rest ziet dat elftal er wel redelijk zo uit als de afgelopen weken. Nou ja, Heerenveen moet hoopt natuurlijk ook een beetje op zwollen. Want dan zou de problemen al kunnen oplossen, zouden ze al ontstaan. Maar zoals je zegt, ja, Roda richt zich op donderdag. Dus als je er. Denk ik dan maar als Ereveen flink inklunt in het begin, dan uh, heb je de helft al gewonnen. Want inderdaad, Zwolle, Peck Zwolle speelt thuis tegen Ado Den Haag en die houdt kamp. En Ado, ja, die hebben geen enkele keus. Ze moeten gewoon winnen en hopen. Ja, want uh, ze staan negende, twee punten achter Heerenveen, drie achter Groningen. Iets beter doelsaldo dan uh, FC Groningen, ADO min 12, Groningen min 15 en Herenveen ook min 12. Maar ja, dat uh, verschil is dus twee punten, moet je echt uh, winnen en dan uh, ben je achtste, dat wil men toch wel heel graag uh, in Den Haag. Spelend zonder Van Duinen, die is geblesseerd. En Omeru die is geschorst. En Santi Kolk staat in de spits. Dat was nog even de vraag of het Santi Kolk zou zijn. Nou, het is Santi Kolk. Pas één gescoord in het gescoord dit seizoen. Dus die zal iets moeten gaan doen. Ado moet dus winnen tegen het al veilig zijnde Pek Zwolle. Men is daar heel erg blij mee. Zojuist kwam ook nog even Erben Wennemers naar me toe. Met een grote glimlach. Want ook hij is blij dat er volgend jaar weer eredivisie voetbal is. Bij, in Zwolle bij Pek Zwolle. Peck Wolle speelt met uh, natuurlijk de vaste mensen zo'n beetje. Fred Benson in de spits, alleen afdietjes uh, geblesseerd. William Pluim speelt zijn 100e uh, eredivisiewedstrijd. Maar belangrijker nog, na afloop worden een aantal spelers uitgeluid. Waaronder Arne Slot, de grote man van uh, Pex Wolle. Die zal een mooi afscheid krijgen. Hij zit op de bank. En ik neem aan dat hij ook nog wel wat minuten mag gaan spelen. Maar ook mensen als Olijven, Niveld, Valpoort gaan weg. En natuurlijk het technisch hart van, van Pexwolle: de heren Langeler en Stam, die allebei weggaan. De een naar PSV, en de ander, ja, Stam dus, naar Ajax. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Uh, zeven keer eerder is in de Eredivisie deze wedstrijd gespeeld. Drie keer won Pek Smolle en één keer Ado Den Haag. En Ado wil heel graag vanmiddag die tweede halen. Het gaat dus allemaal om de strijd voor playoff tickets voor de Europa League. Twente en Groningen zijn er al zeker van om die playoffs te gaan spelen. Kijken we iets hoger op de ranglijst komen we uit bij de strijd om plaats drie... En Feyenoord en Vitesse strijden daar voor de voorronde Europa League. Maar het gaat erom waar steek je dat toernooi in. Feyenoord speelt thuis tegen NAC. Ronald, hoe zit dat precies? Als uh, Feyenoord uh, derde wordt, en uh, dat is dus waar men hierover praat... dan uh, komt men terecht in de derde voorronde, oftewel de laatste. Dat betekent dat je uh, direct de play off speelt. En als je dan wint, dan uh, ga je door naar, uh, naar de groepsfase. Als uh, Feyenoord verliest dan Vitesse komt er overheen... Dan zou het kunnen betekenen dat er een ronde eerder ingesteld moet worden. En dat is op de kalender een verschil van een week of drie. Dus wat dat betreft en gezien de voorbereiding ook is er Feyenoord alles aan gelegen om vandaag die wedstrijd tegen het inmiddels al uitgespeelde NAC. Om die wedstrijd winnend af te sluiten. Daarom ook gewoon de sterkste opstelling bij Feyenoord. Geen wijzigingen ten opzichte van vorige week. Ondanks een 2-0 nederlaag tegen ADO. Ja, en bij NAC ook gewoon de vaste namen. Alleen uh, Geutjes is er uh, is er niet bij, ten voorde in de spits en van de weg in plaats van Jansen. Maar voor Feyenoord geldt er dus nog wel degelijk een belang in uh, deze wedstrijd. Die in het tegenstaat van het uh, afscheid nemen van een uh, hoofdsponsor die 22 jaar de club gediend heeft. AZR, Stad Rotterdam Verzekeringen. We kennen alle shirts, ze zijn hier net ook allemaal nog voorbij getrokken. Vandaag het definitieve einde van uh, dat partnership in elk geval. En dat uh, staat ook wel een beetje centraal S bij Succes uh, deze Succes niet meer verzekerd, uh, Ronald, in Rotterdam. Succes uh, niet meer verzekerd, <laughs> maar uh, wel met een uh, buitengewoon zuinige auto... in het vervolg naar het stadion. Oké, okay, oké. Okay. Dan gaan we tenslotte naar Vitesse <laughs> tegen VVV, ragnar Niemeyer. Ja, Vitesse kan nog een beetje hopen... maar ik ga ook vooral vieren dat ze gewoon uh, geplaatst zijn, hè? Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Je ziet dan alles, aan de warming up Aan de manier waarop de spelers op het veld staan, lopen. Dat de druk er toch een klein beetje af is. En dat dit een wedstrijd is die er eigenlijk niet zo heel veel meer toe doet. Hoewel er dus nog... Wel degelijk wat te halen valt, heeft Ronald ze juist allemaal al uitgelegd. We kijken even naar shots, die ik op mijn monitor, zie vanuit de catacombe. En ja, daar krijgt schijntzette Ruud Bossen, zelfs van Boni, die je toch niet zo heel lang kent. Nog een schouderklopje, een handje, ja, hij fluit vandaag zijn allerlaatste wedstrijd in het betaalde voetbal. Ruud Bosse al heel lang geleden gedebuteerd ooit in een uh, Roosendaal, toen daar nog betaald voetbal werd gespeeld bij RwC. En uh, ja, Champions League gehaald, noem het allemaal maar op. Hij gaat uh, stoppen, Boni zal wel gaan vertrekken, nou ja, van tegenwoordig. Jansen weten we dan dat hij blijft, maar het staat toch allemaal een beetje in het teken van dat soort dingen. Voor VVV geldt dat duidelijk niet. Dat moet de vorm, voor zover aanwezig, dit seizoen zou je daar heel cynisch aan kunnen toevoegen, uh, zien vast te houden. Donderdag gaat het uh, beginnen. Net als uh, voor rode JC, go-head Eagles dan de tegenstander in Deventer. En dat is nog zomaar niet gedaan. Dus wat dat betreft, uh, het seizoen is nog lang niet voorbij voor VVV. Ik heb het faceprogramma van Vitesse naast te liggen, het lijkt wel of het drie dagen gaat duren straks op het veld, ik heb alle toespraken staan, maar laat ik niet flauw zijn, ik zal er nog iets uit citeren. Ruud fluit voor het laatst, deze Vitesse DVD om alle en ook verband is de wedstrijd tussen FC Twente en PSV. Het gaat daar vooral om prestige. Gaan wij weer even naar de Formule 1, de Grand Prix van Barcelona. Louis Dekker. Ja, de Spanjaarden, die zijn er veel in Barcelona, die worden gek. Want Alonso heeft de leiding gepakt. En ook op een imponerende wijze. Niet alleen via de pitstopstrategie waar hij eerst Vettel te grazen nam. Maar daarna gewoon daar waar het hoort op de baan met een inhaalactie nam die uh, Rosberg te grazen. Alonso leidt en zijn tempo is ook zodanig dat dat geen toeval is... want hij is met afstand de snelste van het veld op dit moment. Vettel volgt. Rosberg is, zoals ik al een beetje verwachtte, teruggezakt... inmiddels naar plek drie. Maar ik denk dat het nog verder gaat wegzakken. En zijn teamgenoot, zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton... die startte notabene vanaf de eerste rij. Die is op dit moment teruggezakt naar de tiende plek. Dus wat daar toch in hemelsnaam aan de, aan de hand is bij Mercedes dat ze in kwalificatie kunnen doen wat ze willen... maar altijd snel zijn in de, in de race kunnen doen wat ze willen... maar altijd die plekken weer verliezen. Het is een raadsel, maar het is bijna een wetmatigheid aan het worden. Op zaterdag zijn ze snel en op zondag... Ja, dan, dan wordt alles weer overboord gekieperd. En niet in anderhalf uur, maar eigenlijk gewoon al meteen... het eerste kwartier van de race. Guido van der Garde rijdt nog steeds, je achteraan eraan gewend. Hij, hij valt nooit uit, hij is bijna op weg naar zijn vijfde finish... zou je zeggen, na een half uurtje rijden en ook nog... Met een, met een goed resultaat, want er zijn mensen uitgevallen. Grosjean, de Lotus coureur, is weg omdat er een band afbrak. Een wiel afbrak, een wielophanging op, afbrak. In ieder geval op drie wielen kun je niet snel rijden. Dat is afgelopen. Voor de rest gingen bij andere coureurs van allerlei... Ja, vooral in de pitstops gingen dingen mis. Van der Garde rijdt solide, is best of de rest nog steeds. Rijdt op dit moment zeventiende en dat doet hij gewoon goed. Ik zal niet zeggen dat hij op weg is naar punten, maar hij laat duidelijk zien dat het te gemakkelijk is om altijd maar te zeggen... Van der Garde heeft een trage auto, dus die rijdt achteraan. Er zijn allemaal dingen gebeurd bij Caterham... waardoor die auto iets sneller is geworden. En in ieder geval zijn ze die andere achterhoede eh, concurrent Marustia nu voor. Van der Garde 17 en aan de leiding Fernando Alonso. Dit is Radio 1. Het is half drie geweest. Er zijn de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser.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 En in het amateurvoetbal zijn gisteren twee voetballers aangehouden... omdat ze de scheidsrechter hadden geslagen. Dat gebeurde bij wedstrijden in Haarsteeg, bij Den Bos is dat... en Ottoland bij Gorkum. In Haarsteeg vloerde de aanvoerder van RWB uit Waalwijk de arbiter... nadat hij bij de kampioenswedstrijd een gele kaart had uitgedeeld. En bij Ottoland kreeg de scheidsrechter een klap in zijn nek... van een speler van SC Emma uit Dordrecht... nadat hij aan de tegenstander een strafschop had gegeven. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. AMB ah, Verkeersinformatie. Al de hele middag files. Bij Eindhoven is het druk op de Randweg op de A2 vanuit Maastricht. Tussen de knooppunten Leenderheide en de Hocht 5 kilometer. Op de A9 zorgt een uitgebrande auto voor een hele lange file. Van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Beverwijk Oost mag je al aansluiten. Tot aan knooppunt Raasdorp 12 kilometer verderop. De hoofdrijbaan is dicht. Maar met enige moeite kunt u er nog wel langs. Op de A10 Noord tussen de afrit Volendam en Zeeburg 5 kilometer file. Er is extra druk op de ring vanwege de afsluiting. Van de Koentunnel. Op de A28 zwolle Amersfoort bij Knaup het 4 kilometer. En tenslotte de A50 Arnhem naar Os tussen Heteren en Knaup Ewijk e 4 kilometer. Live sport bij NOS langs de lijn. Op radio 1. Het rondje langs de velden beginnen wij in de Euroborg. FC Groningen tegen landskampioen Ajax, Henkok. We hebben drie minuten gevoetbald en FC Groningen heeft zijn eerste grote kans in deze wedstrijd gehad. Er ging een fout aan vooraf van Deli Blind. Die heeft nog een tijdje bij FC Groningen gespeeld. Maar Deli Blind die dacht even met een zacht flopje. de bal terug te kunnen spelen op zijn doelman Sillers. Maar er stond de leeuw nog tussen. De leeuw schoot in. Maar het was ook de redding van Sillers. knappe reactie van Sillers op dat schot van de leeuw. Maar het was een open kans. één tegen één situatie. Texera. Texera heeft de bal afgespeeld naar de kirm. Die gaat erbij liggen. Maar de bal die wordt direct weer opgepikt door FC Groningen. Groningen, Mooie sfeer in het stadion trouwens. De vlag gaat omhoog voor buitenspel. En de buitenspelvlag signaal dat geldt voor de kirm, De linkerspits van FC Groningen. Groningen met vier middenvelders. Het middenveld is wat versterkt door Robert Maaskant. Mooie sfeer in het stadion. Ik zag spannende op jacht naar een nieuwe Europese droom. En er werd nog even herinnerd aan de vroegere Europa-successen van FC Groningen. In Belgrado en ook in Florence bij Fiorentina. Groningen gaat weer bouwen aan aanval. Het gaat over de rechterkant kan een lange bal, die gaat richting Texera. Maar er wordt ook gesprongen door uh, Mooi Zander. En dan kan Aldo weer de uh, bal terugspelen op zijn doelman uh, Sillersum. We hebben gespeeld bijna 4,5 minuut. 0-0, één grote kans in de wedstrijd voor de Leo. gaan we naar Bas Stichler, Roda, Heerenveen. Roda niet in zijn sterkste opstelling zichtbaar? Nee, er is nog niet zo heel veel tekening in de strijd in de openingsfase. Waar we vier minuten onderweg zijn, 0-0 stand. Het balbezit nu voor Herenveen is dat zich eigenlijk voor het eerst nu met veel mensen waagt op de helft van Roda. Maar heel omzichtig te werk gaat. Veel schijven nodig voor deze aanval. Zoveel schijven zelfs dat ik ruw word onderbroken door Richard van der Maarden. Ja, voor wat het waard is in Enschede is FC Twente al heel vroeg tegen PSP. Op 1-0 gekomen. Een doelpunt van spits Luc De Bal zit er uitstekend in. Bijna vanaf de achterlijn geschoten. Het begint allemaal vanaf de rechterkant. Ingooi van Willem Jansen. En dan is het Castanjos die sneller is in het duel dan Wilfred Bauma En FC Twente in de eigen grootsbeste op 1-0 tegen PSW. Wij gaan weer terug naar Bas. Daar is de ruwe onderbreking de goed voor geweest dat Hereveen van de gelegenheid gebruikt gemaakt heeft... om voor het eerst serieus gevaarlijk te worden. Het schot, wat uiteindelijk niet zoveel om het lijf had van Yassin El Ganassi... die dus sinds zijn entree in het elftal van Van Basten toch inmiddels vijf heeft gemaakt. Dit was bijna zes. Het schot vanaf een meter of twintig kwam in de handen terecht van Courtois. En nu heeft Roda wat ruimte aan de andere kant en mag het komen met de drie mensen huppers mee. Lebedinsky mee, de man aan de bal is Nemet, maar die verspeelt hem. Eigenlijk in de as van het veld, Nemet staat in de spits. Lebedinsky komt vanaf de linkerkant en moet nu mee terug. Als de aanval van Veen via de rechterzijde wordt opgezet en Elkanassi er eigenlijk zomaar 2-3 voorbij loopt. En die vallen dan ook nog tegen elkaar op van Roda. Dan kan Elkanassi door, die schiet en schiet hem er niet in. Omdat er een redding nodig is van Kurto die de bal op zijn vuisten krijgt. Een beetje zo'n dwarrelbal vanaf de rand van het strafschopgebied. Beetje geluk en hij gaat in de kruising. Beetje pech en de keeper zit ertussen. Dan komen die capers bij. De verdedigers die tegen elkaar opbotsen. En Heerenveen de kans eigenlijk schonken. Het blijft zonder gevolgen. 0-0 in Limburg. En Aro moet afwachten wat Heerenveen en Groningen doen. En speelt ondertussen zelf uit tegen Pek Zwolle En die houdt kamp. Ja, ietsje sterker. Ado Den Haag een corner gehad. Nog geen kansen gezien. 0-0 de stand dus bij de wedstrijd. Pexwolle tegen Ado allebei een corner gekregen. En dat zag er zeker bij de corner van Pexwolle. redelijk gevaarlijk uit. Maar de bal kon nog uit het strafstropgebied van Ado Den Haag worden weggewerkt. Ja, weinig nog gebeurt in deze wedstrijd. Ado ietsje meer in balbezit. Maar dat is fractioneel balbezit voor Broersen. Van Peck Zwolle in de middencirkel gaat de bal de diepte inspelen. Richting Benson, maar Beugelsdijk let goed op. Wordt de bal toch opgepikt. En is het Zijmak die naar de schot uitvoert. In de handen van de keeper Gino Coutinho van ADO Den Haag. De eerste mogelijkheid was niet slecht gedaan van die jonge Mustafa Zijmak. De rechts. Rechterspits van Pexwolle. Kijken wat Ado Den Haag kan. Raakt de bal eigenlijk snel weer kwijt. Kan toch nog in balbezit komen via koppers. Nog onbekend wat er met hem gaat gebeuren. De huurling van Ajax. Hij krijgt de bal even terug. Speelt hem helemaal terug naar zijn eigen keeper. Naar Cortinho. Het eerste gevaar hebben we dus gezien van Pexwolle. Maar het staat na 7,5 minuut spelen bij Pexwolle. Ado Den Haag nog altijd 0-0. Feyenoord en AC. Ronald van der Gier ook nog 0-0. 0-0 na 6 minuten. Met in de eerste 4 minuten alleen maar balbezit voor Nak. Op eigen helft. Dus daar mocht het de bal ook wel rondspelen. Tot fijn hoe dat eigenlijk zat. was. Een beetje druk zetten op die verdedigers van Nak. De bal ook veroverde. Het leverde één kans op. Met een combinatie. Schaken Janmaat aan de rechterkant. Uiteindelijk wilde Janmaat ook wel schieten. Maar schoot pellen over Henkok. Een heel simpel doepen, wel mooi uitgespeeld door Ajax. En de man die de doepen heeft gemaakt is Sichterson. En ik zie de verdediger Van Dijk, die zie ik even gebaren. Wat overkomen nou? Het was een vrij scherpe hoek waarin Sichtersson kwam vanaf de linkerkant. Schoof hij de bal in de verste. Hoe de combinatie die werd opgezet over de linkerkant van het veld. En eigenlijk laat Van Dijk gewoon Sichterson uit zijn rug lopen. En dan komt Bizot, die zijn opleiding heeft genoten en in Amsterdam bij Ajax. Die komt nog wel uit zijn goal. Maar dan wordt hij heel knap vanaf de linkerkant bij de verste paal ingespeeld. Door er staat 1-0 voor Ajax na pakweg 8-9 minuten spelen. Ronald. In de Kuip, waar het uh, inmiddels na 7 minuten nog altijd 0-0 uh, is. En er dus één kans is geweest voor Graziano Pelle. Combinatie Schaken-Jan Maat aan de rechterkant. Uiteindelijk wilde Schaken zelf schieten. Maar ja, binnen de 16 meter is het alleen recht eigenlijk om op goal te schieten voor Graziano Pelle. Ze uh, liep elkaar wat in de weg en die bal ging ook hoog over de goal van uh, NAC heen. NAC dat nu ook het uh, balbezit heeft, probeert vooral voorzichtig te voetballen. Vooral op balbezit op eigen helft. Wil uh, waarschijnlijk niet als kanonnenvoer dienen voor uh, Feyenoord. Dat nog wel een belang heeft in deze wedstrijd. En Nak dus niet. Daarbij komt ook nog dat Nak hier nog nooit won in, uh, in de kuip. En nou, misschien dat dat eens een keer met een, een kleine counter zou kunnen gebeuren vanmiddag. Maar Feyenoord moet gewoon het initiatief pakken. En inmiddels is het wel zodanig, na een minuut of acht, dat Feyenoord wat meer balbezit heeft. De vrij. Met een opening aan de linkerkant. Bruno Martens Indy speelt hij zijn laatste wedstrijd in de Kuip. Het zou zomaar kunnen naar Klaasie, voor wie hetzelfde geldt. En uiteindelijk Filena aangespeeld. Bal gaat weer terug, omdat Nak zich nu zo'n beetje heeft verzameld... met z'n allen rond de eigen 16. Acht minuten gespeeld. Feyenoord Nak. kent een 0-0 tussenstand. NEC RKC inmiddels op 0-1 gekomen door een doelpunt van Andersson voor RKC. Gaan wij naar Ragnar Niemeijer Vitesse met die onduidelijke toekomst tegen VVV. Nou ja, zon duidelijk valt uh, toch wel een beetje mee. Nou, is, Rutte volgend uh... seizoen, Boni, ja, nou, Jansen gaat te... al nog door, ja... Ja, als je het zo bedoelt. Nee, zeker. Dan heb je gelijk 7,5 minuut gevoetbald. Het is 0-0. Vitesse heeft wat meer de bal dan VVV. Dat ze juist een minuut geleden wel een goed schot in huis had via Ammi. Hij staat aan de rechterkant, was op links verzeild geraakt. Trok naar binnen toe en vanaf de rand van het strafstopgebied. Lekker geschoten hard, maar wel af op Piet Veldhuizen die uh, moest boksen. Aan de andere kant een momentje met Boni gezien. Een uh, kleine kans, maar gepakt die bal door de doelman van VVV. VVV de bal via Linsen, halverwege de Vitesse-helft aan de linkerkant van het veld. Leila Cabessi is de linker verdediger. Die gaat achteruit richting Sijp, de captain. Toch fit genoeg om te spelen. Belangrijk met het oog op de play-offs, om degradatie. En Seip trapt naar voren toe richting Linsen. Die staat nog altijd op de eigen VVV-helft. Krijgt de bal op de hak en via die hak gaat de bal over de zeilen. En Kalas mag gaan gooien voor Vitesse. Dat speelt in een 4-2-3-1 systeem. Met Boni natuurlijk als meest vooruitgeschoven man. Hij maakte er 31 is vandaag bij afwezigheid van de geschorste Kasia. De aanvoerder van de ploeg uit Arnhem, Kleine Jester, ook richting Boni. Van wie toch iedereen verwacht, en daar doelde jij op, Twan: dat hij wel zal gaan vertrekken naar een uh, grotere competitie. Van der Struik moet even naar een mislukte kaas bij Vitesse achter de bal aan. Staat halverwege zijn eigen helft en kiest dan voor een balletje breed. Dat gaat naar Jan-Ali van der Heijden. Niet heel spannend, na negen minuten. Vitesse VVV is dan ook nog 0-0. We gaan even naar de Grand Prix in Barcelona, Louis Dekker. Want het ging zo goed met onze Nederlander. Hè? Ja, zit de vaart er net een beetje in en dat zie je altijd zien. Dan gaat het fout. Tweede pitstop van de garde. Drama, want er blijkt een van de achterwielen niet goed vast te zitten. Dan hoor je dat vervolgens al met een ja, geëmotioneerde van de garde... die op volle snelheid zegt, volgens mij zit er een band los. En een paar seconden later zie je dat band, die band vrolijk door beeld stuiteren. En krijgt hij hem ook nog bijna boven op zijn auto. Hoe dan ook, hij is er met drie wielen ingeslaagd om de pitbox te bereiken. En het lijkt er ook nog op dat hij daar misschien ooit weer weg gaat komen. Maar vooralsnog zijn de feiten dat hij al in de computers staat van de Grand Prix als retired. Hij staat in de box. Ze zijn nog wel aan het kijken of die auto te repareren is. Maar ja, de race is natuurlijk naar de knoppen voor Van der Garde. En dat is jammer, want het is eigenlijk de eerste race van het seizoen... waarin hij echt iets had maar, gekund. Maar he, ook... heel even, hij reed weg en ze hebben gewoon de band niet goed aangedraaid. Nee, nee er, heeft, ja. er, er heeft speling Verlijk. in het wiel gezeten. En, oh, okay. en ja, het is niet de eerste keer dat we dat zien in de Formule 1. Het is ook bij Red Bull, ook bij Ferrari, ook bij topteams wel eens gebeurd. Maar goed, bij Caterham gebeurt het nu op een, op een vervelend moment. Want die Grand Prix van Spanje, dat was nou echt net de Grand Prix... waarvan ze zeiden, oké, okay, die eerste vier racers van het jaar... Dat weten we, dan gaan we achteraan rijden. Maar vanaf Barcelona hebben we updates, hebben we upgrades. Wordt die auto sneller en kunnen we van die laatste plaats af. En ja, de positie van Van der Garde, 17e reed hij. De manier waarop hij reed, de tijden, alles wees uit... dat hij in ieder geval van die hatelijke laatste plaats af kon komen. Uh, dus het is uh, doodzonde, maar goed, race over. Een uh, half uurtje dik gereden en Van der Garde... Ja, die, die kan gaan nadenken over de volgende Grand Prix. Monaco over twee weken. Ondertussen aan de leiding Raikkonen en Alonso. Maar dat is een vertekend beeld. Daarachter zitten Massa en Vettel. Op dit moment loopt het qua pitstopstrategieën allemaal door elkaar. Raikkonen is in ieder geval wel verrassend sneller dan Vettel. Dus ik denk niet dat die Duitser vandaag zomaar gaat winnen. Gisteren in de tijd deed Robert Geesing uitstekende zaken in de Giro d'Italia. Middels derde in het algemeen klassement. Vandaag de negende etappe in de ronde van Italië. En er zal dus een beetje op hem worden gelet, Gio Lippens. Er zal zeker op hem worden gelet. En je kon het zojuist ook al zien. Toen de aanbieding begon van de Italiaanse televisie... lieten ze toch even Robert Geesing zien die het startblad uh, tekende. En uh, dat wil toch zeggen dat ze hem in elk geval uh, zien in deze ronde op die derde plaats. Grosse trui truidrager natuurlijk, Vincenzo Nibali, de Italiaan... Na gisteren in de roze trui gekomen door zijn goede tijdrit. Ook al reed Bradley Wiggins harder dan Nibali. Maar Wiggins had de dag ervoor veel tijd verloren op de natte wegen. Als we kijken naar de finish in Florence, want daar wordt gefinished... de plek waar ook eind dit jaar het wereldkampioenschap gaat gehouden worden... het wereldkampioenschap op de weg, dan zal het opnieuw er naar uit gaan zien... dat het gaat regenen vandaag, want onderweg is het nog droog. Kijken naar een peloton dat nog op droge wegen rijdt... door de streek bij Florence in de buurt, door Toscane, Maar aan de finish, daar regent het hard. En dat ben ik benieuwd of die renners daar dan in ieder geval wel in die slotfase, in die lastige finale, of ze daar goed doorheen komen. Want we weten het allemaal, als het in Italië regent... zeker in deze tijd van het jaar, dan zijn de wegen spek en spekvat. De renners krijgen nog een paar aardige hindernissen voor de wielen. Ze zijn begonnen aan de klim van de Passo della Consuma. Dat is een klim van de tweede categorie. Daarna krijgen we een klim van de eerste categorie. En dan in de volle finale twee klimmetjes. Een van derde, één van vierde categorie. Terwijl het ook in de richting van Florence nog even een klein beetje omhoog gaat. En dan kunnen we ongetwijfeld weer... Spektakel verwachten. Voorlopig kijken we naar een kopgroep van 12 man. Een kopgroep met een voorsprong van dik 4 minuten. Er zitten een paar aardige namen in. Onder andere Juan Manuel Garate, de Spanjaard uit de Blanco ploeg. Die gisteren te laat op het startpodium kwam in de tijdrit. En toch nog een hele prima tijdrit afwerkte. Hij is de best geclasseerde in deze kopgroep. Met een achterstand van 5 minuten en 42 seconden op Vincenzo Nibali. En een andere man om op te letten is Giovanni Visconti. De Italiaan in Spanje. Want hij rijdt in de bergtrui. En hij is natuurlijk mee om in deze etappe met die colletjes... de eerste col van de eerste categorie in deze Giro... om die trui in elk geval te verdedigen. De voorsprong dus, 4 minuten en 4 seconden precies. En we terug naar het voetbal. 9 wedstrijden dus om half drie begonnen. Zes daarvan staan nog op 0-0. Bij NEC-RKC staat het 0-1. Bij Twente-PSV staat het 1-0. En Henk Kok, Ajax, lijkt in Groningen ook met 1-0? Ja, we hebben 16 minuten gevoetbald en uh, Son heeft al na 8 minuten spelen Ajax op een uh, voorsprong gezet. Dat was een paas van, van blind en normaal gesproken de beste verdediger van FC Groningen, de beste voetballer van FC Groningen van Dijk. Die liet uh, Sigtorsson uit zijn rug lopen en Sigtorsson die scoorde heel gemakkelijk en heel mooi de 1-0 voor uh, Ajax. En Ajax heeft de wedstrijd ook onder controle, laat het balletje een beetje rondgaan. Nu bijvoorbeeld bij Paulson en FC Groningen trekt zich dan terug op eigen speelhelft om het, speel, om het veld een beetje klein te maken... Maar er is altijd wel een vrije man bij Ajax. Blind speelt de bal nu even terug. Want er is altijd wel een vrije man te vinden. Naar, in dit geval was het Mooij Zander. En uh, Mooij Zander speelt hem weer naar Aldewereld. En dan gaat hij weer van Mooij Zander achter, achterin. Dan gaat het vooral gebeuren bij Paulsen. En Paulsen die, uh, ja, die speelt de bal weer over Texera naar Aldewereld. En dan gaat hij eindelijk... We zijn nog helemaal in de diepte niks opgeschoten naar uh, Van Rijn. En dan zal me niet verbazen als nu eens een keer de diepte wordt gezocht. Nee, Van Babel speelt de bal ook weer terug naar Van Rijn. En dat is het beeld van de wedstrijd. FC Groningen kende geen druk durf te zetten, omdat ze dan veel te veel ruimte weggeven achter de verdediging. Het is nu Pauls. die gaat de middenlijn over. 15, 20 meter heeft hij gepakt, even een versnelling. Dacht de paal af te spelen naar zichter, zichtersom, maar die paus komt nu aan. Nu Van Dijk, Van Dijk met een simpele voetbeweging naar de uh, mooie zander. Maar uh, Moisander zander wint het duel van Texera en dan gaat de bal weer breed achterin uh, bij Ajax. Er zit niet al te veel uh, tempo in. Ik denk dat uh, Ajax wel als een kampioen speelt, maar FC Groningen is tot dusver een hele gemakkelijke en ook lieve tegenstander. Groningen op achterstand. Uh, ja, Heerenveen uh, weet dus een beetje wat het moet doen. En het zal door zijn gekomen daar in Kerkrade tegen Roda, Bas. Ja, dat komt Heerenveen met uh, sowieso goed uit als hier uh, de bovenliggende partij zouden zijn. Los daarvan zijn ze natuurlijk ook afhankelijk van wat ADO dan doet in Zwolle. Voorlopig is hier nog 0-0. Na een minuut of 17 zijn de beste mogelijkheden wel voor Heerenveen geweest. De grootste eigenlijk een paar minuten geleden van El Ganassi, als er bij Heerenveen eentje gevaarlijk is is hij het. Dit keer was er een mooie 1-2, simpele combinatie met Finn Bogason. En schoot hij vanaf een meter of 12, 13 net naast het doel van Courto die het dus wel wat drukker heeft gehad als een collega aan de andere kant. Nou heeft Noordveld wel zo even het een en ander op zich af zien komen met name Donald die eerst nog gestuurd werd door de, de verdediging van Heerenveen in de persoon van Koens die deed dat net buiten zijn eigen strafschop met een wat onderhandige sliding waarbij hij zijn tegenstander een beetje raakt. Maar die bleef op de been en botste vervolgens in de 16 meter gebied tegen Zomer op. Die probeerde de bal weg te trappen, maar er helemaal langsheen maaide. En eigenlijk zijn tegenstander wel raakte. Dat zag er vooral lomp en ongelukkig uit. En werd dus vermoedelijk op die reden door schijt zich de Nijers, niet beoordeeld als een overtreding. Want dan had hij de bal op de stip moeten leggen en dat deed hij dus niet. 0-0 met balbezit voor Roda, voor De Beulen. Die hem eigenlijk in voorwaartsrichting niet kwijt kan. En dan maar Kies om de bal mee te geven aan Wilaert. Die opent aan de rechterkant van het veld. Het is dus Roda nog niet gelukt om echt gevaarlijk te worden. Zo nu kunnen Hupperts weggestuurd aan de rechterkant voorzet is wat te scherp, blijft buiten het bereik. Van Lebedinski die opduikt bij de eerste paal. Buiten het bereik van Nemet. die wacht bij de tweede. En als Lebedinsky dan in aanraking komt met Noordveld. De twee botsen. Moet daarvoor voor de keeperverzorging in het veld komen. Het gebeurt allemaal na 18 minuten. Bij Roda 0, Herenveen 0. Pek Zwolle, Ado Den Haag. Ado een zo. 1-0. Oh, en die. 1-0. voor Peck Zwolle op dit moment. Fred Benson. Eerst was er een grote kans voor Ado Den Haag. Aan de ene kant. De bal ging er net niet in. En in de counter het wordt hij heel sterk uitgespeeld. Want 3 tegen 1 komt de bal bij Fred Benson terecht. Nadat uh, eerst zijn uh, Mak een enorme kans kreeg, hij stuitte nog op de uh, keeper, op Gutinho. En dan is het uh, de intikker. Maar toch nog wel knap hoor, een beetje aan de rechterkant van Fred Benson. Maar wat een prachtige counter is dit van uh, Pax Rolle. Echt heel goed gedaan. Er werd nog wat geklaagd over overtredingen en dat soort dingen. Coutinho kan de bal tegenhouden en dan is het Fred Benson die scoort. En hij scoort zijn zevende van dit seizoen. En dat is een tegenvaller, een tegenslag ook voor Ado. Maar het zat eraan te komen, want Pexwolle werd sterker en sterker. Had mooie aanvallen, een grote kans voor Klies. die de bal net overschoot via Coutinho. Die de bal net onder de lat kon wegtikken. Maar daarna in de negentiende minuut was het dan toch raak voor Peck Zwolle. En staat Peck terecht met 1-0 voort. Tegen Ader de Haag. En dan twee, twee ploegen tegen elkaar die een zeer teleurstellend seizoen kennen. Twente en PSV. Speelt PSV in zwart, Richard? <laughs> ja, dat had zomaar gekund. Twan nee, PSV in het donkerblauw zoals ze dat altijd in uitwedstrijden doen. Even kijken of dit 2-0 wordt voor FC Twente in de rebound geschoten. Maar weer een prima redding van de keeper van PSV Waterman. Die daar overigens geblesseerd bij heeft liggen op de grond. Op de inzet van Fer in tweede instantie. 18,5 minuten op de klok. Er moet verzorging komen voor Waterman. Het staat 1-0. Een vroege goal dus van Castanjos namens FC Twente. Ja, het had een prachtige kraker kunnen zijn. Deze wedstrijd op de slotdag waarbij PSV nog wel eens dure punten zou kunnen morsen. Zo werd vaak gezegd de afgelopen weken. Maar het is allemaal niet meer aan de orde. Geen titel, geen beker. Een schrale troost vorige week. De tweede plaats voor PSV. Maar al met al inderdaad net als voor FC Twente. Overigens een compleet mislukt seizoen in Eindhoven. En dat zal volgend seizoen allemaal gerepareerd moeten worden onder de nieuwe man Philip Koku. En is Mark van Bommel er dan nog bij? Dat is toch de grote Ging er zojuist weer hard in op Quytierres op het middenveld. Dat had een gele kaart van Makkeli moeten zijn. Maar Van Bommel kwam goed weg. Misschien is het wel vanmiddag hier in de Grolsvesten in Enschede. Zijn laatste wedstrijd zou op zich een mooi moment zijn. Want Van Bommel speelt vanmiddag zijn 350ste competitieduel in Nederland op 15. In mei 1993, ja, ja, 20 jaar geleden maakte Van Bommel zijn debuut als invaller voor Fortuna Zittert. In deze wedstrijd hebben we bijna 20 minuten gespeeld en Twente, dat de betere ploeg is tot nu toe, leidt met 1-0 door de goal van Castanjos. Feyenoord tegen NAC, Ronald, hoe is die sfeer daar eigenlijk? Is het het vieren van de derde plaats? Is het toch de teleurstelling dat het er niet meer toe doet? Wat, wat, wat overheerst daar? Uh, wat overheerst is dat men wacht tot Anthony Lurling in uh, balbezit komt. Want dan uh, kan er ontzettend hard gefloten worden. En dat, is eigenlijk, uh, ja, dat zijn de schaarse hoogtepunten voor, uh, voor de supporters tot nu toe in een wedstrijd die 20 minuten onderweg is en een 0-0 tussenstand kent. Waarbij Feyenoord inmiddels in tegenstelling tot de eerste vier minuten nu wel heel veel de bal heeft. Maar niet heel nauwkeurig is en eigenlijk ook geen mogelijkheid vindt om die defensie van de nak te kraken. Het uh, hanteert natuurlijk veel de lange bal. Dan wint Pelle eigenlijk wel alle duels. Maar ja, je moet van daaruit wel iets proberen te creëren. En dat lukt niet. Dus zijn we eigenlijk niet verder gekomen dan een uh, schot van Filena. Dat nog werd aangeraakt. De corner, de corner leverde vervolgens niks op. En een afzwaaier van Goossens. En dat is het dan wel. Ja, NAC, zo komt er bij tijd en weile wel eens uit. Maar als het dan in de buurt is van dat strafschopgebied, nu overigens met Hooi. Maar ja, dan net als in voorgaande momenten met Leurling en een keer met ten voorde. Dan is het toch de verdediging van Feyenoord die adequaat ingrijpt en eigenlijk nak onschadelijk maakt. En zo gebeurt er dus niet al te veel. En kunnen die supporters zich dus met alle, alle rust richten op het balbezit van Anthony Leurling. Dat gebeurt zo nu en dan is. En dan gaat er inderdaad een streamend fluitconcert richting het veld nu pellen. Doet, ontdoet zich van Jordi Bui, speelt de bal aan de as van het veld, halfweg de nak, helft naar immers, gaat de bal naar de buitenkant, linkerkant, Ranschafs op gebied, Gosens, Vilena. weer terug naar Gosens aan die linkerkant. Zou een voorzet kunnen komen, ja die komt er ook wel, maar gaat over de goal van Terrouveler heen. In de geest van de wedstrijd tot nu toe, en alsof het allemaal niet erger kan, gaat het nu ook nog eens een keer kei en keihard regenen. Nu dus iedereen trekt de, de regencaps maar eens aan. 22 minuten gespeeld, het regent, maar geen goals. Het zou toch een makkie moeten zijn voor Vitesse tegen VVV... dat bezig is met de na-competitie. niet Niemeijer. Ja, maar dat valt reuze mee. Het gaat eigenlijk wel goed met VVV. Het is nog 0-0 na precies een kwart van de wedstrijd. Maar er zijn mogelijkheden geweest. Zojuist ook weer no-for op avontuur. Hij mocht kop een minuut of drie geleden uit een cornerbal weggehaald van de doellijn door Van Aanholt Een linker verdediger, anders was het 0-1 geweest. Boni nog een keer met een kopbal aan de andere kant gezien. Maar je proeft dat er een bepaalde noodzaak afwezig is vandaag... In Arnhem bij Vitesse. Dat de bal via jan van der Heijden. Kaats met Van Ginkel aan de rechterkant van het veld. Ballen meter of 5, 6 over de middenlijn. Even terug naar de middencirkel. Jansen open, doet dat goed. Mooie paas naar Van Aanold. Ineens doorgespeeld naar Kakuta. Goede aanname links in het strafschopgebied. Daar is het kanon Boni. Maar die schiet aan tegen een van zijn tegenstanders. In dit geval tegen Reuseler. Bal blijft wel voor Vitesse. Daar komt Van Aanold door bij de achterlijn. Opnieuw Boni, Boni, Boni. Nee. Die glijdt uit, denk ik, of komt een centimetertje tekort met zijn schoenen. Er staan wat mensen vanaf hier in de lijn van de bal. Maar dat, zo zijn er wel degelijk mogelijkheden aan beide kanten van het veld. Is het 0-0, maar is het helemaal niet vervelend in de Gelderdom vanmiddag. Gaan ja, we even naar de snelle mannen in Barcelona. Niet de voetballers, maar de mannen in de auto's, Louis Dekker. Ja, die zijn toch echt sneller, Tom. Ja. Veel sneller. Behalve Guido van der Garde dan, hè? Want dat verhaal is echt absoluut over en uit. Die auto is niet te repareren en racen op drie banden, dat gaat nu eenmaal niet. Dus exit voor het eerst dit seizoen Guido van der Garde. Vooraan in het veld de snelle mannen. Dat zijn vandaag de Ferraris. En niet zo'n beetje ook. Alonso en Massa zijn er allebei vandoor. En het gat van Alonso naar nummer 3, Kimi Raikkonen, is al 19 seconden. Dus zelfs als de Ferrari op een afwijkende strategie staan... en misschien één keer vaker banden moeten wisselen... dan nog zou er wel eens een 1-2 voor Ferrari kunnen worden. En wat heel opvallend is is dat Sebastian Vettel net, het, het, het, net een keihard gevecht verloren heeft met, met Kimi Raikkonen. Raikkonen probeerde het één keer, twee keer, drie keer en de vierde keer. Nou, het was bijna wielbangen in een bocht. Uh, maar Vettel koos eieren voor zijn geld. Raikkonen is er voorbij en Red Bull is dus heel erg dominant geweest. Drie weken geleden en kan het vandaag absoluut niet waarmaken. Vettel derde, net nog, nu vierde, weggezakt. Ik denk ook niet dat het beter gaat worden voor hem. Webber vijfde... En weet je nog, 55 minuten geleden, twee Mercedes'en op de eerste rij. Eén Rosberg, twee Hamilton. Nu zijn ze totaal anoniem. Zevende Rosberg, Hamilton veertiende. Het blijft een mysterie waar de snelheid bij Mercedes op zaterdag vandaan komt. En op zondag is het allemaal weg. De strijd om de playoff tickets voor de Europa League. FC Groningen op achterstand. Adel Den Haag op achterstand. En Heerenveen houdt stand tegen rode E.C. Bas Dichelig. Ja, er was zo even wel de paal voor nodig. Want uh, nadat hij eigenlijk vooral heel slecht verdedigd werd. Rijtala, de linksbek, zat ernaast Met een uh, sliding probeerde die Huppers van de bal te glijden. Dat was nog link, want dat gebeurde in het strafschopgebied. Maar dan liep Huppers eigenlijk omdat de sliding niet goed was een beetje omheen. Kapte terug naar binnen en schoot van dichtbij op de paal. Daar zat uh, nog een handje bij, ook van de keeper. Dordtveld, en via de hand. Moest Veen daar genoeg nemen of Roda daar genoeg nemen met een hoekschop die dan ook niks opleverde. Behalve dan dat zomer van heel dichtbij dacht ik kop hem wel even terug op een keeper. Met nog best wat vaart want dan maken de mensen hier in het stadion nog wat mee. De keeper was op zijn post maar daarmee is eigenlijk wel aangegeven dat er niet zo heel veel gebeurt. Het is niet heel leuk. Het is uh, slordig bij tijd en wijlen. Er zijn niet al te veel kansen. Heerenveen heeft er dus een paar gekregen in het begin. Eigenlijk allemaal via El Ganassi. Na de laatste 10, 15 minuten heeft Roda de zaakjes wat meer op orde en komt het wat vaker. Komt het ook vrij massaal, terwijl nu Neemert wordt vastgehouden door zomer. En de vrije schop verdient op een meter of 30 van het doel. Noordveld wijst wat en wil mensen op de plek zetten. Roda kiest nu met 2, 3, 4, 5 mensen de gang richting het strafschopgebied van Heerenveen. En de man die de vrije schoppen geldt ook voor de hoekschoppen trouwens, neemt, is Flederes, de linksback vandaag. Die dat dus vanaf de rechterkant, want die bal ligt een beetje rechts uit de as, indraaiend gaat doen. Die vijf die er stonden krijgen nu gezelschap ook nog van Hupperts. Het zijn er dus zes, bal komt voor een goal. Daar staat Nemeth totaal vrij, die komt op de lat. En hoe is het mogelijk dat de rebound via Lebedinski dan naast wordt geschoten? Nou, eerst de paal geraakt via Hupperts, nu de lat via Nemeth en een rebound voor open doel naastgewerkt. Dan moet je toch een keer scoren en dat doet Roda niet. En zo staat het nog 0-0. Krijg mijn tennisberichtje op weg naar het nieuws van drie uur. Serena Williams heeft haar titel bij toernooi in Madrid geprolongeerd. 31 jaar is ze inmiddels. Maar ik zat weinig moeite door met Maria Sharapova. 6-1, 6-4. Negen wedstrijden die tegelijk zijn begonnen om half drie. Dus een klein half uur gespeeld op al die velden. Even de tussenstanden. FC Groningen-Ajax staat op 0-1 door een doelpunt van Sigthorsson. Rode JxC Heerenveen 0-0. Pek zwolle 1-0 door Benson. Feyenoord-Nak nog altijd 0-0. Vitesse-VV 0-0. FC Twente-PSV. 1-0 door een goal van Castaños. Willem 2 AZ-0-0. Utrecht-Heracles-0-0. En NEC tegen RKC-0-1 door een goal van Andersson. Na drie zijn we bij u terug met het vervolg van deze negen wedstrijden. De negen etappen van de Giro d'Italia. De Formule 1-mannen eh, daar in eh, Barcelona. En dan start ook het hockey. OZ-Kampong. Wie gaat er? Eh, wij gaan nog even naar Richard van der Made. 27e minuut in Enschede. En FC Twente komt op 2-0 tegen PSP. Een doelpunt van. Chatty in de belangstelling van Juventus. Hij maakt 2-0 hier voor de thuisploeg tegen PSV. Tot na drieën.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 Dit is Radio 1.